Ik zeg het, Albert. Geen leugens meer. Over onze kinderen? Dat is juist de leugen. Het zijn onze kinderen niet. Qua? Tuveudier... Ik heb u dat nooit willen zeggen, Albert. Maar nu je zo dicht bij je dood staat, wil ik de waarheid niet langer verzwijgen. Ludovic Krijtens heeft u niet alleen uw vrouw afgenomen, ook uw kinderen. Ja, zitten dan. Ja, um, is het daar? Ja, ja, ja. Daar. U wou mij dus spreken. Ja, zit u. Ja. In uh, verband waarmee? En wel, het is dus in verband met die brand van vorige week op de Augustijnerij. De, Augustijn de flat van Stefanie Leroy. Ja, ja, we zijn er geweest. Ah. En? En wel, ik denk dat ik weet wie dat dat gedaan heeft. De brand aangestoken, wil je zeggen? Natuurlijk. Blussen dat toen de pompiers, hè, meneer de agent. Ja, ja, ja. ja. En wie was het dan volgens u? En wel, voilà. Ik had juist mijn vensters nog eens gekuist. Ja, wanneer? En, uh, op... wanneer? wanneer? Wanneer? De middag van een brand, natuurlijk. Mm -hmm. Ja, dat is nodig, hè. Want deze tijd van het jaar, die vensters die zijn dus direct terugvettig. Hè. Ja, Met die ja. mist en al dat slecht weer. We hebben nog niet veel gehad, hè. Ja. Wel, ik had dus juist mijn vensters gekuist. Ik zeg tegen mijn eigen... En wel... Nu verdiende gij een keer, een goed tasje koffie, En eh, we, ja, ik zie het u al denken, hè. Zult dus gij denken van, ja, je klapt jij tegen uw eigen? En eh, wel, ja, ik klap ik tegen mijn eigen. Dat is, als je alleen zet, hè, meneer de ja, Brouwer, dan meneer kunt je alleen nog maar tegen uw eigen klappen. Zo is dat, hè. Ja, madame Brouwers. Uh, ja, uh, de, brouwer, hè, de, de Brouwer, meneer de ja, Brouwer. Ja. ja, maar ja, nee, uh, het moet juist zijn, hè. De Brouwer, of Brouwers, dat is niet hetzelfde, hè? Nee, nee, nee. Ja, maar ja, maar mijn André heeft daar veel last mee gehad. Want om een keer, dat was met de verkiezingen. En wel, hij komt daaraan. Ja, maar wat is dan? Beperk u tot het verhaal van de brand, oké? Ja, maar ja, maar dan moet jij mij niet meer onderbreken. hè. Jij had dus uw ramen gekuist. Ja, wel ja, dus ik had mijn ramen gekuist. En ik zeg, nu verdiende jij een keer een goede tas Ja Ja, ja, ja. En dan? En wel, toen zag ik ze uit hun auto stappen. Wie? En wel, die van die brand? Zat schuin tegenover mijn deur geparkeerd. En niet dat dat de eerste keer is. Hè, dat er daar iemand komt staan. Want dat is een miserie. Al die auto's. Hè, en die staan altijd in de weg. Hè. Ja, en dan zeer. te weten dat er dus een parking is in de Oedemakerstraat. Hè, want dat is. Allee, gevraagd u toch af. Maar ja, bos, wat, uh, dat zou met te verleiden. Hè, ja, als ik daar dat ook nog, want dat is een miserie ja, ja, met die auto's. Dat ja, is niet te ja, doen. Ja, in En eh, ja, dus. Ze stapt dus uit. Hè, mm -hmm. Met een grote bus. White spirit in haar armen. Uh, kon je dat zo goed zien? Uh, van de hè, meneer de agent? Ja. Mijn en André, die deed in verve. He. Het is ja, alleen dat ja, ik heel ja, goed, ja, goed ja. weet wat, een... dat goed, goed, is, ja, wat dat er is, wat dat erin goed. zit. In white zo... white spirit ja. dus? Ja, nee, nee, white spirit. Het kan natuurlijk ook methanol geweest zijn. Want dat verkopen ze oh. in dezelfde soort bussen. En niet dat dat gemakkelijk is, al die soorten bussen. met een André die het altijd gezegd, ja, pas goed op die die in, dat je weet brouwer, dus welke bus dat je de U zag die vrouw dus met die bus. Wat deed ze ermee? En, en wel, in de richting van de augustijnerij mee. Ah, en dat is alles? Ja, op dat moment, ja. Heb hebt ze nog gezien? Tien minuten later, ja. En dan, zonder bus. En ze liep. Terug naar haar auto. Erin. en weg. Pas op, ik vertel dat nu rapper dan dat gegaan is, hè. Want, <laughs> dat geloof ik wel. Uh, ja, maar nee, was dat moeite om mij in te stappen, hè, want met zo'n dikke buik. Ja, was ze zo dik? Ja, op haar laatste benen, volgens mij. Zwanger? Ja, in positie. Maar ja, ik heb daar verder niet meer op gelet, want intussen, natuurlijk, dat was een heel spel. Het was al aan het branden, ik hoorde die pompiers komen aanrijden, al dat volk er naartoe. Ja, het zou kunnen, hè. Ja, maar... Hoe zag die vrouw eruit, mevrouw de Brouwer? Ja, hoe zag die vrouw eruit? Uh, ze was niet te groot, maar ze was ook niet te klein. Nee, blond, zwart. Ja, dat kon ik niet zien. Ze had de chaleknop parakop. Uh, leeftijd? Ja, ja, leeftijd, ja, ze was zwanger. Dus zeker geen vijftig, hè, meneer de agent. Of het zou er even moeten zijn die langs die Italiaanse doktoren gepasseerd is, dus ja, dan kan ja, dat misschien, ja. hè. Zeg, me, mevrouw de Brouw, wat ik mij afvraag, hè, dat is vorige week gebeurd, waarom ja. komt u ons dat nu pas vertellen? Ja, omdat dat helemaal uit mijn kop was gegaan, hè, totdat ik deze morgen mijn gazette opendoe. Daar staat iets en, in over die en, Ja, over haar. haar foto staat daarin. Wat bleef, waar? Bij de coiffeurs. Ja, in het begin van de maand ga ik mevrouw altijd naar de, de cafeuzes, hè en daar hebben ze al die gazetten, en dan zit die daar niet in. Er mevrouw De Brouwer, alsjeblieft, in welke gazette, mevrouw De Brouwer? Ja, dat weet ik niet, euh... Wat was dat? En, maar, het, was, het was een artikel van die gasten die dat ze in de, in de week in Zeebruggen hebben opgepakt, die Kosovaren. En zij stond daarbij, want zij had er ook van los met te maken. Ja, het is, uh, het is uh, bingo. Ah, is dat er een naam? Bingo? Nee, nee, madameke. Vinken heet ze. Freya Vinken. En jij zei duizend keer bedankt. Ah, oh, maar dat is me plezier gedaan, hè, meneer de agent. Als ik mensen kan helpen, waarom zou ik dat dan niet doen? Hè? Want mijn andré heeft mij ja, altijd gezegd... Als je mensen kunt helpen... Ja, dat is een, als je een je brave mens. getuige ja, is, een een mens. zullen we haar ook voor die brand kunnen vervolgen? Hè? Kom hier. Hm. <laughs> meneer de agent. allez, merci. Peter. Pieter. Pieter. Ja, wat? Freya Vinken is een kwartier geleden uit het ziekenhuis ontsnapt. En heeft een baby ontvoerd. Zegt op de Dijver. Daar is het laatst gesignaleerd. Nou, niet slecht gezien van haar. Mm. Tussen al die toeristen valt ze zeker niet op. Nou, <laughs> oh, hoewel, Zoveel toeristen lopen daar eind november nu ook niet rond. He? Centrale aan wagen A37. Kom in. Wagen A37. Wagen A37 luistert. Kom in, Karin. Rij onmiddellijk door naar de Wijngaardstraat, commissaris. Een van de winkeliers heeft een vrouw zien passeren met een kind dat in de doeken gewikkeld was. Precies het verhaaltje van kerstmis. Wat is er, commissaris? Eh, niks, niks, Karin. Uh, vertel eens verder. De beschrijving van de vrouw klopt, het moet vrij aan zijn. In orde. Wijngaardstraat, hè, we zijn al weg. Over en out. Ik vraag me af waar ze naartoe weer. Weg van het centrum, dat is duidelijk. Nou, dan maakt ze toch een hele omweg. Van Talzet naar hier? De Wijngaardstraat, dat is uh, de derde rechts voorbij de brug, hè? Ja, ja, je zit er al bijna. Ja, hier, ga maar in. Ziet jij iets? Ik zie zelfs geen kribbeke. Ha, ha. Nou, wat doen we? Ja, doorrijden. Ze moet hier ergens zijn. Ja, misschien kent ze hier iemand en zit ze ergens binnen. Ja, hoe gaat ze het dan uitleggen van dat kind? Nee, nee, blijf rondkijken. Ze komt wel tevoorschijn. Weengaard Links de Arsenaalstraat in? Het Begeinhof is dicht, dus... Daar! Wat? Op de Minnewaterbrug. Daar staat ze. Zie het? Ja. Ja, stop, stop, stop, stop. is ze van plan? Zal Het verdekken toch niet waar zijn zeker? Ze is over de reling geklommen. Ze wil springen, Guido. Er een eind aan maken, samen met het kind. MUZIEK